Moord in El Dorado. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige politieromanreeks Kamer 119. Geschreven door Wil Simon in de bewerking van Bart Reumer. Vandaag het eerste deel. Die nou, over. Ja, we mogen weer in. Morgen, kijk hier. Dag Maria. Morgen, schoonmaken dan. Maria, I just kissed a girl named Maria. And suddenly I found how wonderful a sound can be. Ja, dat zou jij wel willen, hè, mans van de Heer. Oh, ja, voor mij geen bakras hoor, is toch veel te veel. Maria, je weet niet wat je mist. En ik wil ook wel eens wakker worden tussen die mooie pompoenen van je. Of is het nou echt alleen maar voor je vriend? <laughs> Ik ben toch veel te klein om tussen mijn bobby's te liggen, jongen. Oh, oh ja? Oh, oh, oh, oh. Ik voel je plat of het raapje kwijt. Nou. Oh. Zo'n uffie als jij, kabadam, toch. Nou ja, dat, dat is 1 voor jou, je ja? Ben je weer mm -hmm. bezig, mans? Uh, maak je niet op je kop zitten, Maria. Ze oh, ja. denken je maar aan één ding. Ah, als je dat niet deed, beste Carlo, dan stierf de mens het beslist uit. Want ja, ook... vrouwen denken er de nooit al. Tenminste, niet dat ik weet. <laughs> je hoort het, Maria. En dat ik dan de politie aan o'n 1991. Doe niks je leert wat het vrouwen betreft. Ja, ik weet het niet, hoor. Ik maak alleen maar schoon. Oh, maak er toch niet zo'n punt van Carlo. Hij zit je voeren. Je kent hem toch? Ja, grapje, maar ondertussen. Ja, wat is je mee? Nee, gees. We zitten met zes moordzaken in fix onderbezetting. Aanpakken, heren, en dames natuurlijk ook. Ik ben al weg. Dag, Maria. Graag ja, de telefoon, is dus weer eentje voor lijk. Jezus, Kees, nooit geweten dat jouw geldersziende was met Pieters moordzaken. Dat kan nog handig van pas komen, zeg. Trekken we het percentage op, voor de zaken nog wat verder omhoog. Zullen we goed gebruiken? Jongens, dat belooft wat. Iemand wel eens in de Eldorado geweest? Nee, ook, woord, maar... Is dat niet iets uit de geschiedenisboekjes? Ongetwijfeld. Maar dit is dan die chique wipclub in Zuid. Er is ook iemand de geschiedenisboekjes in gegaan. En naar het schijnt niet vrijwillig. Steekt een flink mes uit Zo. en hij drijft in het zwembad op een oplast nee, ja. Hé? Hey, ja. Dat stukje ja. kende ik nog niet. <laughs> Ja. Zeg, Carlo, jij hebt zo'n ervaring met vrouwen. Ik heb ook ervaring met eikels. Ja. Hé, hey, jongens, een ja. beetje oh, rustig worden als ik BNV, zeg. Jongens. Als ik jullie zo bezig word, dan ben ik gewoon blij dat ik geen kinderen heb. Ja, Theo ja. ons. Ja. jij had al lang op weg kunnen zijn. Ja. Vandaag. Ja. Ja. Oh, zo goed, we gaan. Ja. Aan ja. de arbeid. Zeg, is dat nou nodig elke keer? Ja, maar ligt het niet. Theo heeft last met zijn overspannen mannelijkheid. Ik kan er niet goed tegen. Verder is de prima knul en een goede regisseur. Maak, je kom. hebt toch niet zo druk om, oh, man. De shop is te kalm niet waar? Dat moet je niet zeggen. Loop onder de vrouwen bij de politie is onwaarschijnlijk hoog, dat weet ik. En dat komt voornamelijk doordat de mannen, de vrouwen, maar niet vervolgd willen aanzien. Dat en de niet aflatende stroomseksistische opmerkingen en banaliteiten. Ik wil daar niet aan meedoen. Nou, Hallo, je loopt wel erg hard voor stapels, hè? Alle interne rapporten en cijfers geven me gelijk. Weet jij toch ook, Mans? Je hoeft ze heus geen hand boven het hoofd te houden. We hebben de vrouwen hier veel te hard nodig. En niet alleen om ons te vermenigvuldigen zoals Theo denkt. Nou, hier is het. Nou, ziet er goed uit. Ja. Uh, me zich. Kunnen ze die wagens daar niet de slag hier ruimer maken? Ik heb me conviceren. Uh, uh, als ze de wagens op jouw maat moeten uh. maken, Gert, dan komt er van bezuinigen bij de politie allemaal hem terug. In dat heeft jouw mond, Kees Klok, wat een misselijke graf. Je weet toch <laughs> dat ik een schildklierafwijking heb? Van wat ik eet kan een goudvis nog niet leven. Uh, dat weet ik wel zeker, ja. Ja. Hé, <laughs> <laughs> hey, onze techneuten. Die hadden wat voor sporen hier zullen vinden. Ja. Oh, het is spreek. Goedemorgen. Dag Preek. Hey, zullen we de schade maar eens gaan opnemen? Weten jullie trouwens dat dit de 16e moordzak van het jaar is? Zo. Als dat zo doorgaat, komen we een flink stuk boven het gemiddelde uit. Verzik. Ik zou vanaf morgen twee dagen vrij zijn. Nou, die kan ik wel weer op mijn buik schrijven. <laughs> Welkom Dag. bij de club. Ja. Weet je hoeveel dagen ik nog te goed heb? Oh, ze hebben allemaal dagen te goed. Dat is de nieuwe trend bij de politie. Hm. Werk in je vrije tijd. Want er is geen geld voor uitbreiding. Ik kan niks voor je doen. Ga maar eens naar de Haag als het je erg hoog zit. Misschien willen ze daar naar je luisteren. Ja. ja, Haag. Nee, Die nemen de veiligheid van de mensen toch niet meer serieus. Onderspringen je niet zo om met je politieapparaat. Nog even en de totale chaos breekt los. De Haag. Moet me niet lachen, man. Nou. Zullen we maar eens gaan kijken? Ja. Volgens mij is de inspecteur er ook al. Ja. Ik dacht tenminste dat ik zo ouders had Sorry, heren. van kom er even langs. Zuiden gang. Ik hoop dat het nu weer eens een vers lijk is. De laatste paar vielen uit elkaar. Toen draag je eens op, Tilde. Ja, Hé, hey, ja. Karel. Je bent er ook al, zie ik. Mm -hmm. Zeg, is het jou nu opgevallen dat elke keer als jij met je vrouw een leunsafspraak hebt... ...er een melding binnenkomt, zou er misschien, ik weet het niet, enig verband bestaan, denk je? <laughs> Volgens jullie wel de vloek van de hoofdinspecteur, noemt ze het. Maar we raken eraan gewend. Hoe staat het hier? Nou, dokter Kern is net met hem bezig. Bijzonderheden. Nog geen idee. Klok is erbij. Kees. Dokter Kern. En, hier. Momentje nog, uh, inspecteur. Nog even zijn temperatuur. Zeg, Gerd, heb je dat meisje al gehoord dat hem gevonden heeft? Ja, ik was op weg, Kees. Als Karel me niet had het tegenhouden, was ik er al geweest. Ze zit in de bar. Mm -hmm. Brons houdt er in de gaten. Er zijn twee dingen die me opvallen. Mm. Er is nauwelijks bloed gevloeid uit de wonden waar het mes insteekt, zie je? Uh -huh. En zijn ogen zijn gesloten. Ik denk dat hij al dood was voordat het mes erin ging. Uh -huh. Het ziet eruit als een soort kris. Na mijn diensttijd in Indonesië heb ik er ook eentje meegenomen. Mooie dingen, maar bloedgevaarlijk. Je vindt ze overal in Zuidoost-Azië, dus uh, dat helpt ons echt niet verder. Zijn dus temperatuur is 36,5 graden, uh -huh. Dat zegt niks, want het is hier bloedheet. Nauwelijks enige lijkstijfheid en geen duidelijke lijkvlekken. Wat schat u, dokter, lang is hij al dood? Oh, dat is moeilijk met enige zekerheid te zeggen. Laten we maar aannemen tussen de vijf en de tien uur mm -hmm. en de doodsoorzaak. Maar ik denk dat het slachtoffer al dood was voordat hij werd gestoken. Zijn hals vertoont wat plekjes die een burging zouden kunnen duiden. Maar dat moet de patholoog Anatoo maar bekijken. Mijn taak zit erop. Weten jullie al wie het is? Heb je nu herkend? Een bekende Nederlander, Ewald Veenstraat. TV-journalist met actualiteitenrubriek Het Oog op de Wereld. Nou, je Ik dacht al dat dat me bekend voorkwam. Hij was toch gespecialiseerd in buitenlandse politieke kopstukken? Ja, precies, ja. Hij liet ze net die dingen zeggen die ze liever niet wilden zeggen. De luis in de pels van de politiek werd hij genoemd. Ja, zo zie je maar. Bekend of niet, de dood komt voor iedereen. En nooit zoals je verwacht, heren. Prettige middag verder. Mm -hmm. Ja. Zo. Nou, eens kijken. 48 jaar. Betrouwd met een Natasja, twee zoons, 1921. Woonachtig in Hilversum, Sterlaan, 66. Nog meer gegevens staan er niet in zijn portugrijf. De Rekse. Ewald Veensna, het geweten van de televisiejournalistiek. Nou, die was hier in elk geval een geregelde klant. Hij was nogal verkikkend op een thuismeisje hier. Ene Kim K.O. Ka K.A.O. K.O. Ka K.O. Ja, Kim K.O. Maar gisteravond is er niet geweest... En zijn auto staat er ook niet. Zou zijn vrouw op de hoogte zijn geweest... was zijn relatie met het Thaise meisje? Zeker weten. Hij schijnt vaker dit soort escapades te hebben gehad. Hm. Ze was vannacht hier, rond twee... om te kijken of hij wat er misschien was. Volgens de baarkieper was het dus duivels. Ze schreeuwde dat ze spuugzat zat was... en dat ze hem dat ook goed duidelijk zou maken. Hij had haar leven verpest... en ze exciteerde nu... kan hem zijn strot wel afsnijden. En ze was niet de enige die er zo over dacht... Ik blijf het schokken dat vinden. Het zien van iemand die een gewelddadige dood is gestorven, ik ben er nooit al. Ik er wel eens van, weet je dat? Ja. Ja, zo verwerk ik het, in mijn ja. dromen. Nou, als ik thuis ben, denk ik nooit aan lijken. Geen moment. Als ik dat wel zou doen, zou ik het nooit kunnen volhouden. Iedereen reageert op zijn eigen manier. Heel voorzum was het, hè? Uh -huh. Laten we de boodschap dan maar meteen gaan brengen. Kunnen we ook even kennis maken met de weduwe. Huh. Buiten schijnt de zon. Heel Amsterdam zit te genieten en wij zitten hier. Ach, Wim, het is toch wel rechtvaardig verdeeld in het leven. Ja, jij had ook op die stenen tafel kunnen liggen, Preek. En dat was een stuk vervelender geweest, jongens. <laughs> jij loopt straks weer naar buiten, kun je nog bruiner worden. Hij niet meer. Ha, optimist. De zon maakt de mensen blij. Zoals hier in dit koude Kikkerland. Suriname, daar schijnt hij altijd. Kun je van wat voor vrolijk vlokje we zijn? Ja, jullie lachen wat af daar, hè? Wanneer je elkaar weer eens een keertje afmaakt. Hé, <laughs> hey, eh, eh, heb jij al die haren gezien hier op zijn kleren? Ik denk dat we plakfolie moeten gebruiken. Zo, pruine haartjes, een heleboel. Het zou me niet verbazen als het kattenhaarden zijn. Nog even wat materiaal onder de nagels vandaan halen, de vingerafdrukken. En hij is klaar voor de ijskast. Ja, zo hoort het ook. Hij in de koeling en jij in de zon. Ja. Nog even zijn kleren opruimen en klaar is Kees. Ja, misschien hebben we deze keer meer geluk dan met de vorige. Stel je voor dat ze in Rijswijk vezeltjes vinden of iets dergelijks... die ons regelrecht naar de plek van de misdaad wijst En vervolgens naar de daden. Man, dat zou toch een ongekende luxe zijn. Ja, je maakt er dan wel een grapje over, Preking. Maar eh, ze kunnen een verdonde hoop, hoor, daar bij dat gerechtelijk laboratorium. Ja, ja. Ik heb ze meegemaakt, ru. De zaken die al opgelost waren naar het microscopisch onderzoek. <laughs> Moet u niks meer te doen, behalve de daden te Nou, ik ken ze niet. Dat soort zaken gebeuren altijd ergens anders. Nooit bij iemand die je kent. Ja, maar jij loopt nog niet zo lang mee als ik. Noem mij nou maar eens één voorbeeld. Eentje maar. Als het je lukt, trakteer ik. En anders jij. Afgesproken. En dat pilsje, daar ben je kwijt van. Laten eens even kijken. Uh, hoe zat het nou ook op je gasten? Eh, zie je wel, ja, was... sproopjes, uh... jongen. Krijg een biertje van je. Hé, hey, hé, hey, wacht even. Niet zo snel, jongen. Wacht. Ja, mag een mens even nadenken? Ik. Uh, ik dacht dat al die Surinamers zo traag waren. Niet als het voor. is te halen, valt Wim. Ik geef je tot de auto. En als je dat nog niks hebt verzonnen. Veenstra moet dus, volgens de tijdrekening van de dokter, tussen half één en half zes van zijn vermoord. Ja, volgens de barkeeper van Eldorado was het twee uur toen mevrouw Veenstra er was om mijn man te zoeken. Ja, misschien heeft ze hem wel gevonden. Eh, misschien, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dat zijn er dat zegt toen gedaan. Hm. Waarom ineens zulke drastische maatregelen? Feenst was duidelijk een frequente vreemdgang en daar zijn ervan. Kijk, als dat nou de eerste keer was. Wat maakt dat nou uit? Nou, ik weet het persoonlijke ervaring dat je moordneigingen krijgt wanneer je echtgenoten voor de eerste keer in bed vindt met een vreemde vent. Maar als regelwoord, dan haal je er toch een advocaat bij. Ga je toch niet het risico lopen dat je een flink deel van je leven in de lik moet doorbrengen? Nou, de bijl maar baai is. Er zit vol mensen die er toch anders over denken, Kees. Uh, He, die het daarvoor recht vinden om een poosje in zo'n chic hotel te mogen logeren. Radio, televisie, sport op zijn tijd. Wipje in een keurig afgesloten Nou, Dan <lacht> uh, mocht ik daar elke dag mij niet gezien. Uh, hier, daar is het. Nummer 66. Wil nee. ik het zeggen? Nee, nee, nee. Nee, nee, ik doe liever zelfs. Dat hoort er nog helemaal bij. Maar blijft een rotklus. Even zo goed bedankt voor het aanbod. Perfect. Nou, we kunnen wel een kwast overheen hier en daar. Maar het is er niet echt een goed koop, Nee, valt bij de televisie kennelijk een behoorlijke om te verdienen. <kwijnt> Waarmee kan ik u van dienst zijn, heren? Uh, mijn naam is Van Huizen, Hoofdinspecteur bij de afdeling Ernstige Delicten in Amsterdam. Hoe zo. Dit is mijn collega, adjudant Klok. Ja. Mogen hij misschien even binnenkomen, voordat ik u vertel waarom toe ga? Oh. Komt u binnen? Ja. ja. Juist, um, misschien kunt u beter even gaan zitten, mevrouw Veenstra. U bent toch Natasja Veenstra, gehuwd met Ewald Veenstra. Ja. Zou u mij misschien willen vertellen wat er aan de hand is? Um. Is er iets met Ewout? Ja. Kijk. Ik moet u meedelen... dat uw man vannacht is vermoord. Hij is gevonden in het zwembad van Club Eldorado. U niet onbekend. Ik heb begrepen dat u daar vannacht zelf nog bent geweest. Zo rond een uur of twee. Er was al jaren weinig affectie meer tussen ons. Ook die jongens hadden nog maar nauwelijks contact met hem. Of hij zat in het buitenland en amuseerde zich daar met geel, blank, bruin of zwart. Of hij zat hier en deed hetzelfde. Maar als je dan ineens hoort dat de man waarmee je ruim 25 jaar getrouwd bent geweest dood is, dan... Ondanks alles had hij toch maar één thuis en dat was hier... Ik begrijp wat u bedoelt. Dat begrijpt u helemaal niet. Spaar me professionele medelijden. We ja, moeten u helaas toch een paar vragen stellen. Voor het onderzoek. Of heeft u liever dat we morgen terugkomen? Nee. Nee, liever nu. Dan is het achter de rug. Wanneer u mij toestapt, mevrouw Feenstra, uh, hoe oud bent u eigenlijk? 54. Ewoud was zes jaar jonger. Ja, toch een leeftijd om zo zachtjes aan wat verstandiger te worden, mevrouw Feenstra. Waarom gaat u ineens midden in de nacht naar Eldorado? Na al die talloze affaires van uw man... ...waar u klaarblijkelijk niet al te zwaar aan tilde. Toch niet om te zien of u daar met een thuis hoertje aan de bar zat? Dat gaat u eigenlijk geen bliksem aan, inspecteur. Maar aangezien u kennelijk denkt dat ik hem in dat zwembad heb gegooid... ...wil ik het u wel vertellen. Op voorwaarde dat u daarna direct dit huis verlaat en mij verder met rust laat. Al die... ...al die relaties van mijn man waren kortstondig. niet diepgaand... Een voortdurende nieuwsgierigheid naar andere vrouwen. Was de nieuwsgierigheid eenmaal bevredigd, kwam die hier weer terug. Maar met die Kim Kau was het anders. Hij was echt verliefd op, de, op een hoornota bene. Hij heeft de verleden week gezegd dat hij met haar wilde samenwonen. Hij wilde scheiden. Zo? Ik was daar gisteravond om te zien of ik een regeling met ze kon treffen. Mm -hmm. wat voor soort regeling had u eigenlijk precies in uw gedachten, mevrouw Veenstra? Ik wilde voorstellen dat Ewoud haar net zo vaak kon ontmoeten als hij maar wilde. Zolang hij maar hier bij mij en de kinderen zou blijven wonen. Wilt u nu alstublieft weggaan? Nog een paar vragen, mevrouw. Heeft u vannacht nog geprobeerd uw man op andere plaatsen te vinden? Nee. Nee, toen Ewoud daar niet bleek te zijn, ben ik naar huis teruggegaan. Ik kwam hier rond kwart voor drie binnen. De zoons waren nog wakker. We hebben nog een heel gesprek gehad voor We gingen slapen. Weet u waar uw man gisteren was, overdag? Hij heeft me gezegd dat hij naar de redactie moest, maar of hij dat ook werkelijk gedaan heeft, weet ik niet. De laatste vraag, en dan laten we u voorlopig met rust. Weet u zeker dat uw zoons niet meer zijn uit te gaan nadat u bent gaan slapen? Ja. Ja, dat weet ik zeker. Dat had ik absoluut gehoord. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Seks duurt altijd uren. Ik kan binnen mijn vingers van het schrijven. Dokter Pans is bijna niet bij te houden. Ja, het zit er bijna op. Je kunt zeggen wat je wil, maar Pans is wel grondig. Als er iets is, vindt hij het. Goed, heren. Uitwendig is dus aan de hals niets te zien. Inwendig vertoont de hals kleine bloedingen ter hoogte van het hoofd. Ook tegen het linkraakbeen is een bloeding te zien... Mijn conclusie luidt dat de dood werd veroorzaakt door een acute hartstilstand... ...veroorzaakt door een flinke druk bij de halslagaders. Vrijwel zeker het gevolg van een bewust aangehouden knelling... ...waarschijnlijk een soort van een houtgreep. Het mes is pas enige tijd na het intreden van de dood in de rug gestoken. Vermoedelijk met de bedoeling te suggereren dat het slachtoffer werd doodgestoken. Dat was het zo ongeveer. Ja... Hij mag weer dicht. Even tijd voor een boterhammetje. Voor we de volgende doen. Nou, denk keer allemaal. Je moet het er aan denken. Aan wat? Aan een broodje? Nee, aan zo'n sexy. Als het zover met je komt, Carlo, merk je er niks meer van. Ja, dat zeg jij, Henkie. Ik ken mensen die er heel anders over denken. Maar afgezien daarvan, ik vind het gewoon geen prettig idee. Ach. Het heeft iets mensenonteerends. Ingewanden in een plastic emmer, gewogen... Je hersens er bovenop en het restant ziet eruit of het is aangevreten door een stelletje jena's. lijk heeft voor zichzelf toch al iets vreemds. Maar kijk nou naar die venstra, Dat is toch eigenlijk onnatuurlijk? Moord is onnatuurlijk. Dokter Paul doet echt niet voor zijn lol hoor. Ze halen je alleen maar zo uit elkaar als er een goede reden voor is. En nou, de nabestaanden krijgen er toch niks voor te zien. Nou, dat ontbrak er nog maar aan. Wil jij echt geen broodje, Tataar? Hou op alsjeblieft, ik wacht even als je niet erg vindt. Gekregen. Elke keer als wij een afspraakje hebben, komt er een dooie tussen. De vloek van de hoofdinspecteur. Ja, nou, kijk, dat zei Kees Klok ook al kreeg je niet met te pakken, je zat in een uh, vergadering. Ja, er komt een heleboel werk aan. De burgemeester van New York komt binnenkort op bezoek... en ik, ik moet de hele ontvangst de planning doen. Oh, hebben. nou leuk. Nee, nou ja, weer eens een afwisseling van het gewone voorlichtingswerk. Ja. Een krentje in de pap, zou Kees Klok zeggen. Dan. Ja, tuurlijk, maar uh. het wel flink doorwerken de komende tijd. Uh. Ik ben bang dat we elkaar weer behoorlijk zullen verwaarlozen. Ben je gek? Het gaat er niet om de kwantiteit, het gaat om de... Kwaliteit! Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat zeg je zelf altijd, hè? Nou, kom, wij slaan ons er wel doorheen. Zeg je toch geen uh, rare schuldgevoelens over? Nou, mijn moeder vroeg laatst of ik er geen spijt van had dat we geen kinderen hebben. Oh, nee. Ja, Ze begrijpt me niet dat we er samen voor gekozen hebben om het zo te doen. En nou ja, het is niet altijd gemakkelijk, maar in onze situatie zou het niet anders kunnen, niet? He? Niet echt. Nou, toch brengt ze me soms aan het twijfelen, Het zou nog kunnen. Je bent net 38. Tenminste, als je het echt zou willen. Nee, nee, nee. nee, nee ik ben ja. gelukkig zo. Ook al zie ik je niet zo vaak als ik zou willen. Maar zo is het goed. En jij? Nou, blij dat ik toch maar met je getrouwd ben. <laughs> Dankjewel. Maar dat bedoelde ik niet. Ja. En wat kwam er nu tussen? Oh, ja, een lastige zaak. TV-journalist vermoord. Huh? Ja, je kent hem wel. E-boud Veenstra. Het is niet waar. Veestra? Ja, ja die kende ik wel, ja. Die, die, die kwam hier wel eens. Vermoord, zeg. Mm -hmm. Een chic bordeel. Je meent het. Mm -hmm. Zeker. Niks menselijks is zelfs een televisiepersoonlijkheid, vreemd. Trouwens, van bekende Nederlander, dan weet je wel. Iedereen verlangt naar positieve resultaten en zo snel mogelijk. Zal de werkdruk alleen maar groter maken. En, al enig idee? Nee, niet echt. Ik ga zo naar het bureau. Eerst de resultaten bekijken. Misschien weten we dan wat meer. Nou, dan wordt het zeker wel laat vanavond. Denk het wel, ja. Nou, kom, ik ga. Kees zit in de auto te wachten. Ik wil me je alleen nog even zien. Goed, schat. Tot vanavond en doe rustig aan. Ja, prima. Hier, je telefoon, Ja, oké. Ik wacht in ieder geval op je. Bureau voorlichting met Rudy Heemskerk. Ja, Wie zegt? Hé hey, ga jij ook weer eens schenken? Ja. Nou, dat wordt een geheimje ja. van die aardse bakkies. Zo, zo. Nou, vanochtend dan ben je niet slim, mans. De oude Chinezen zeiden het al. Wanneer je lekker wilt pikken, moet je vooral de kop niks flikken. Moet jij ook nog... <lacht> ja. Heel ja. leuk, is zo leuk. Mag ja. ik, uh, ik zo'n borstje? Ja. ja. Er ja, komt Het rare af. trek van die secties. Je ja. bent onverzadigbaar. Ja, dat zijn mijn vrouw ja. Ja, ja. Ja. Ja. <lacht> ja. Daar wordt heel verschillend over gedacht. Normaal. Nou, kop we jullie ja. twee, ja? Ik heb een drukke dag achter de rug. En ik heb ja. geen zin meer in dit kinderachtige gekiezen Wel elkaar vanavond mag Gezellig op als je het nodig moet. Hebben jullie ja, alle ja. tijden, dan val je niemand lastig. Ja. Verdomme verdamme Gerrit, volgens mij heb je echt vieze prut in de Ja, ja, jij op. bent een grote kleine man. Heerlijke <laughs> koffie. Ik krijg niet anders dan wauw van de taal thuis. De stemming zit er alweer in. Ja, ja. Ja. Kijk, die ik zie dat we de laatste zijn. Sorry jongens, maar ik moest even ja. langs het huis. Laten we meteen maar beginnen. Koffie? Ja, ja. ja. lekker. Nou, wacht maar tot je, je de proef? Uh, ja, ja, ja, ja, ik ook. Ja, ja, ja mooi zo. Zak hem Dank je. Let op, daar komt een resume morgen. Rond kwart voor tien vond Marloes Wekers. Een gastvrouw bij de seksclub Eldorado, ja, was... een man hangend over een drijfstoel in het zwembad. Hij had een mes in zijn rug en hij was dood. Volgens dokter Kernel zo'n vijf tot tien uur. Dat maakt dat hij tussen 1 uur en 5 uur vanochtend moet zijn vermoord. Slachtoffer is Ewout Veenstra, bekend tv-journalist. Ja, ja, ja, ja. Carlo, wat zei dokter Pans ervan? Veenstra had inwendige bloedingen bij zijn hals. Volgens Pans veroorzaakt door een stevige houtgreep. Veenstra was volgens hem al dood toen het mes erin ging. Mm -hmm. Dat dachten we al. Ja. Verder niks bijzonders. Goed. Ja, wacht even. Even de suiën. Nee, kom, misschien op. Nou, ik heb alle namen van de meisjes die in de seks van werken en alle namen van de geregelde gasten. Eigenaar van die tent is ene Stefan Engelen. Getrouwd met een ex-mis Holland. Komt oorspronkelijk uit de Horeca. Goede opleiding gehad, over hotelschool. Veel ervaring in buitenlandse hotels. Maar ja, verder weten we eigenlijk nog niks bijzonders over hem. En dan is er zijn plaatsvervanger, Tom Aarts. Zo iemand van 12 beroepen en 13 keer niks. Schijnt een tijdje pornofotograaf geweest te zijn. En hij heeft zich bezighouden met het organiseren van sekstoerisme toerisme naar Bangkok. Nou, dan kan Theo dan het beste op af. Kom kom kom op. Hou even serieus, hè. Ja. Mm. Colonel, mm. wat verder, Gert? Nou, en dan heb je nog de barkeeper Bert Steins. Zo eentje van horen zien en zwijgen, daar komt niet veel uit. Alleen maar op een vlakkige lulkoek. Maar geen onaardige gozer. Goed, met de drankjes van de baas. En dan hebben we nog Lambert van Geen, de chef-kok. Werkt alleen in klasse En ik moet zeggen, het is een goede kok. Ik heb even een slaantje geproefd en het was een tractatie voor mijn verwaarloosde ja. Je hebt je kennelijk goed vermaakt daar. De volgende keer mag jij naar de sectie. Oude hoer. Ik heb er gewoon mijn werk gedaan, net als de anderen. Maar jij vond je hem natuurlijk weer tekort gedaan. Oude, even zelf hier. Kom op, rustig, rustig. Laten mij dat niet door. Rustig! Ja, we zijn er maar net begonnen, we doen allemaal ons werk, zo goed mogelijk. Ik wil erover geen dan niet voor de grap en ook niet voor de ernstig. Mm. Ze begrepen? Ja, verder ja, ja, ja, Nou, Brons en Van Ton, die hebben nog wat specifieke informatie over die meiden en klanten. Er werken vijftien meisjes, vijf Hollandse, vijf Thaise en vijf Zuid-Amerikaanse. Ze schijnen een behoorlijk inkomen te genieten. Oh, Het is maar wat je genieten noemt. de vand, ja. de zonder. Ja, ja, ja. ja, ja. mag, ja. ja, mag ik nog even verder... Dank je een behoorlijk inkomen, rust, maar lange, lange dagen. En geen enkele zekerheid. Als ze ziek zijn, verdienen ze niks. Zijn ze te lang ziek, vliegen ze eruit. Tja, liefhebbers genoeg. Ja, wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Of ze nu achter een raam zitten of in zo'n chique club. Zij doen het werk en de baas verdienen. En dan nou de top 6 van de klantenkring. Dat is heel interessant. Veenster hebben we natuurlijk niet meegeteld. Ten eerste, Arend van Gelderen, directeur van een exportbedrijf. Komt elke dag even langs. Vaak samen met uh, Wim Kromhout, een fabrikant van computeronderdelen. Dat niet. En de heren zijn niet alleen onverzadigbaar, ze hebben ook een voorkeur voor allerlei bizarre spelletjes. SM en ja. dergelijke. Oh, oh, oh, ja. Ik was het niet goed bij het idee. Buiten de muren van het gesticht lopen en meer rond en naar binnen zitten, Gerrit. Ja, ach, wat, jongens, kom. Ze doen er nog niet met kwaad mee. Als ze dat nou leuk vinden. Nou, voor één keer ben ik het een met je eens, Theo over SM doen echt van die spookverhalen eronder. Je moet alleen je grenzen weten. Ja, als de mensen hun grenzen kennen, dan hebben wij niet zoveel werk. Jongens, kom, kom, kom. Nog, de, uh, nog even. Theo, ga verder. En dan is er... De... Ja, ja, ik heb nog een bakker. Ik... Nee, nou, ja, ik ja nou nou even wel. Zaken, Jongens, ja. oh, hey, wacht even. Dan is er nog Tony van Han. Dat hebben we allemaal natuurlijk. Volgens de papieren handelaar in exclusieve tweedehands auto's. Volgens mij handelaar in alle tweedehands auto's. Alles is goed, zolang het maar gepikt is. Dat kun je wel stellen, ja. Bram van Zeven is de volgende. ...producent, je weet wel... ...de maker van al die uh, amusementsprogramma's... ...zoals uh, de Droomshow... ...en neem maar mee naar huis-quiz. Ja. Nou, die is ja. zeker idee ...of voor de recht op een eershow. <lacht> <lacht> Laat... Ja, ja, ja. Laat mij nou even doorgaan... anders zitten we hier morgen nog. Ja. Ben Sabi is de volgende. Een Marokkaanse zakenman... ...importeur van zuidvruchten. Dadels, vijgen en gedroogde pruimen. Ah. Als jij je mond <lacht> open doet, Theo van Ton... Nee, nee, ik zeg niks meer. Ik zou niet durven. Gedroogde pruimen zijn. <lacht> yes. Tot slot Marcel van Akker. Dat is ook een onbekende naam. Jazeker, zeker hoofdredacteur van het in roddelblad Intiem. Nou, laten we hopen dat hij van de akker zich een beetje rustig houdt. Dat soort publiciteit heeft ons nog nooit geholpen. Nee. Dan volgt hier de uitsmijter van de dag. Ja. Ja, Wie leverde van de Akker... veel roddels uit de televisiewereld in ruil voor een aardige vergoeding? Ja, dat weet ik wel. Inderdaad, heren, nee, nee. goed geraden. Nee. Wie? Ewald. Veenstra! U hebt geluisterd naar het eerste deel van Moord in Eldorado. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige politieromanreeks Kamer 119. Geschreven door Wil Simon in de bewerking van Bart Reumer. De rolverdeling was als volgt. Karel van Huizen, Gees Lindebank... Kees Klok, Piet Reumer. Mans van der Heg, Frits Lambrechts. Gert Pieters, Ben Hulsman. Theo van Ton, Cor van Rijn. Beren Brons, Loes Steenbergen. Henk de Wit, Jaap Stobbe. Carlo Visser, Maarten Spanjer. Dr. Pans, Jaap Maarleveld. Dr. Kern, Peter Smits. Trudy van Huizen, Bea Meulman. Maria, Marta Kensmil, Natasja Veenstra, Maria Lindes, Prekas Misier, Arnie Breeveld en Wim Welling, Tim Beekman. Technische Realisatie, Tom Prudom en Jan-Willem Vassili, Regie, Hero Muller.